Sint dat mini die heiligheid Gods ziegen deden. Sint heb ik veel gehoord. En de Sint dat ik veel gehoord heb, waarin hield ik dan? Ik hield niet zottelijk dat ik hield. Ik hield al dingen voor en daarna. Zo zwicht dan, en de rust niet met goed, tot die, die de diepte dat mij God spreken heet. Ik heb al mijn bescheidenlijkheid gehecht En ik heb al mijn geheelheid geproberd En ik heb al mijn properlijkheid gehouden gedaan in God. in die de dat iemand komt met al zo'n zelker onderscheidigheid die niet vraagt wat dat is dat ik mijne? en de, dat ik die gevoel met goden in God, dat iets maar te meer een ben onderscheid als miest.